2010 in het paard van Troje in Den Haag. 11 van 11 tot 5, 10 euro en 14 euro aan de deur. Uh, met Shermanology, Dirachit, André Rousseau, Roberto da Costa, Middle Beast en Jonathan Garcia. En tot zover, de See it Party Kite. Nu gaan we door met nieuwe muziek. Wat dacht je van deze plaat Mark Benjamin samen met Jasmine LeBon. De wedding, Jordy hier op Zandvoort's grote dansvloer. Dit is See It met zometeen Bad Whistle Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang, non-stop in de mix, zodat je erbij bent. Dit is jouw CVM. Sydney. Een uur lang. Alle plaatjes netjes in de mix. En als je goed luistert. zijn nieuwe plaat gaat ook voorbij komen. Zorg dat je bij je bent. Dit is DJ Dion Sydney. You're my lover and my friend It's all schakels op jou CFM Zandvoort. Zie je het? door je speakers. The one and only DJ DJ.